In de Eter op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Den Haag is de rechtszaak tegen de voormalige Bosnische servische leider begonnen zonder de hoofdverdachte. Nou, de president had al in een brief aangekondigd dat hij niet naar de zitting zou komen. Karadzic heeft besloten om zijn eigen verdediging te voeren en hij zegt dat hij tien maanden een uitstel wil omdat hij te weinig tijd zou hebben om zijn zaak voor te bereiden. Kort na de opening van de zitting besloot de rechtbank dat de zaak morgenmiddag wordt voortgezet. In de tussentijd krijgt Karadzic een advocaat toegewezen die hem dan zal vertegenwoordigen. ING wil nog dit jaar 5 miljard euro aan staatssteun terugbetalen. Dat is de helft van het totale bedrag dat ING van de staat heeft geleend. Topman Homme maakte verder bekend dat vanaf 1 januari de bank- en verzekeringsactiviteiten worden gesplitst. Minister Koenders wil extra geld uittrekken voor hulp aan Ethiopië. Hij denkt aan 1,5 tot 2 miljoen euro, bovenop de 10 miljoen die al was gereserveerd. Koenders maakt zich zorgen nu de extreme droogte in Ethiopië aanhoudt. Volgens de Ethiopische regering worden 6,2 miljoen mensen met de dood bedreigd. Koenders brengt op dit moment een bezoek aan het land. Het extra geld komt er als de besprekingen vandaag met de Ethiopische regering en hulporganisaties een positieve indruk bij Koenders achterlaten. Een van de beste vrienden van oplichter Bernard Madoff is plotseling overleden. Jeffrey Pickauer lag in Palm Beach dood in zijn zwembad. Pickauer heeft waarschijnlijk het meest geprofiteerd van de oplichtingspraktijken. Hij streekt dankzij Madoff zo'n 5 miljard euro op. De politie van Florida onderzoekt de zaak. Die gaat voorlopig uit van een verdrinkingsdood, maar sluit andere oorzaken niet uit. Het weer. In het noorden en midden vanmorgen buien. Vanmiddag droger en ook wat zon. Vrij veel wind en 14 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon, plaatselijk een bui en het blijft zacht. Dit was het.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 I'm get a fly girl, gonna to get some spank and drive off in a death O.J. Everybody go, hotel, hotel, holiday, E. See, if your girl starts acting up, then you take a friend, a master G, a mom, mellow, is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S-T-E-R, a a G with a double E.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 Four. Come on, girls, get on the floor, come alive, yo, Give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I said, one, two, three, four. Tell me, wonder my, what are you waiting for? To the hip. En daar begonnen nou allemaal mee, hè. De rap uit de jaren zeventig. Ja, ook dit was weer een plaat uit de jaren zeventig. You're the Sugar Hill King en rappers delights. Voor voort en de regio. Alweer de derde en de laatste uur, Albert Jan Vos. Ja, ja de tijd vliegt weer voorbij, hè. Maar het is wel weer te merken dat je weer helemaal back bent. Want je, je hebt alle nummers weer in je kop zitten. Je weet, het is uh, weer uh, gewoon gezellig. Ik kom er leuk. nauwelijks meer tussen. Leuk, joh. leuk, leuk. Nou, ga je gang. Ga nou, je gang. Ga, ik, ik, ik, ik en mijn gang gaan. Nee, we hebben uh, het laatste uur. Uh, we zouden nog een, als het goed is, uh, had je een gast uitgenodigd. Ja, Belinda zal even langskomen in de studio. Dus. Over de filmagenda en, en uh, wat Belinda, was al... als je dit hoort. Ja. Kom even los. Spoet je even deze spruitje. kant op. Een sproetje. <laughs> <Spruitje. laughs> uh, ja, uh, nou we hebben al heel wat items gehad. Uh, we hebben het natuurlijk nog even over. Uh, we, ja, hebben het al over gehad, de agenda voor dit weekend. Uh, uh, voor de rest nog wat sportnieuws. Uh, ik heb begrepen trouwens dat er al... Uh, dat de, er was een he, AZ zonder sponsor. Even een berichtje tussendoor. Dat uh, Russische multimiljonairs... Die schijnen serieuze belangstelling te hebben... Voor de overname van de voetbalclub AZ. Dat is in het, het faillissement van DSB's... Op zoek naar het nieuwe sponsor CQ Eigenaar. En uh, gisteravond tijdens de VIP-avond... Van de vijfde editie van de Miljonair Fair in Moskou. Mm. Die hebben ze daar ook werd er in de wandelgangen al druk geboden op de Alkmaarse Club. Want hoewel de crisis Rusland ook heeft geraakt... lijkt het land nu weer op weg naar boven te hebben gevonden. Een van de ondernemers die de miljonair fair in Moskou bracht... deed gisteravond in zijn openingspeech nog een duit in het zakje. De kampioen van Nederland staat te koop. Jullie hebben Hiddink als bondscoach. Nu kunnen jullie er ook nog een beste club van Nederland erbij krijgen. En wat moeten ze daarvoor betalen? Dat zoeken we op. Oké, okay. <laughs> nou ik kan er maar één ding over zeggen, Albert-Jan. Ja. Oh oh oh oh. Nou komt ie aan. Just Het maakt wel lekker hoor. Zo. Ben jij ervan, Albert Ja, Ik bedoel, ik was helemaal stil. Vallen, maar... Vanavond om 8 uur uh, ga ik zeker even naar Stroop toe op, het, uh, op de Kerkstraat. Ja, want hij kwam uh, zomaar even binnenlopen, die Daan. Zo. En uh, bracht ons uh, twee overheerlijke pannenkoeken. Daan, dankjewel en we genieten ervan Als in de goed, studio van vijf, even langs. Hè? Oh, dat vinden we heel gezellig hoor. Zometeen zo Daan van uh, Stroop. Dat was lekker. Absoluut. Wat voor bodem. De bodempje. Nou ja, inderdaad. De bodem. Een heerlijke pannenkoek was dat. Ik had een... Uh, ja, het leek wel een... Uh, pizza, een, pizza, man. een pizza man. Zo ja, lekker. Gewoon een verrassing. Helemaal, helemaal goed. Helemaal goed. Vandaar ook dat we even die Beatley, Madley, Beatles ja, met iedereen erin gooiden. Ja, Stars 45. Want dan konden we even, even onze pannenkoeken. Uh, Zij Ja. lekker. Yeah. Nee, heerlijk. En uh, onze dank gaat uiteraard naar restaurant Stroop. Geheel vernieuwd. En uh, vanaf 8 uur bent u daar uh, van harte welkom om inderdaad zo kan ik ook de proeven en ook lekker live muziek erbij dus helemaal goed feestje. Uh, heb ik nog autonews? Ja, ik heb nog autonews. En dat geeft even over de Formule 1. Jean Todt, die, was, die werkte vroeger bij Ferrari. Uh, die is de nieuwe voorzitter van de Internationale Automobielfederatie jaar geworden. Is het hem toch gelukt? Het is hem toch gelukt, want hij was in een ja, spannende wedstrijd met een Vin verwikkeld, geloof ik. En uh, Jean Todt, uh, ja, de 63-jarige Fransman, volgt de Brit Max Mosley op, die een beetje in uh, ja, het ongereden was geraakt en uh, bij de stemming in Parijs onder de leden van de Mondiale Bult hield Tot Vrijdag de Fin Ari, daar heb je hem, Vatanen ook een uh, oud rallycoureur achter zich en uh, Mosley was sinds 1993 voorzitter van de VIA en Tot kreeg 135 stemmen en Vatanen 49. Twaalf leden onthielden zich van stemming en de overwinning van Tot was geen verrassing hij werd de voorbije periode ook openlijk gesteund door Mosley en uh, oudcoureur ...door autocoureur, eh, Formule 1-coureur, ex-Formule 1-coureur Michael Schumacher... ...en de Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Chantot is al ruim 40 jaar betrokken bij de autosport. Als hoofdverantwoordelijke bij Peugeot won hij onder meer de WK-rally... ...de 24 uur van Le Mans en Parijs-Dakar. Bij Ferrari had hij jarenlang successen met Michael Schumacher. Mosley liet eerder al weten dat hij in oktober zou opstappen... ...als onderdeel van een vredesakkoord met de acht rebellerende Formule 1-teams. De ploegen waren ontevreden over het handelen en doen van... Deze meneer Mosley. Dat was Formule 1 nieuws. En straks uiteraard weer meer nieuws bij CFM. Zelfs op zaterdag elke zaterdagmiddag te horen tussen 2 en 5. Gewoon gezellig radio luisteren in Zandvoort en omgeving. Nu hebben we voor je klaarstaan. De single van de Earth, Wind Fire. Hier is Let's Groove Tonight. En bij dit soort muziek moet je eigenlijk lekker op een warm strandje liggen Albert-Jan. Ergens in Turkije bijvoorbeeld of zo ik noem maar wat. Nou, mag Spanje ook, maar ik begrijp jouw begrijp, ja, opmerking tuurlijk. van Turkije hoor. Begrijp ik. <laughs> van McCoy, Soul Cha Cha. Sol Cha Cha op de zaterdagmiddag. Zin in zon, zee, strand. En zin in Zandvoort. En zin in Zandvoort. Dat hebben we absoluut. Want er valt heel wat te doen. Vanavond dus de opening van uh, Stroop, Stroop aan de Kerkstraat. ja met de muzikale omlijsting. En uh, we hebben net even eenmaal geproeven en nee, hij smaakte. Perfect. Perfecto. En uh, morgen goed. hebben we weer het uh, muziekpavillon. Muziekpavillon. Kunstfestijn De Reunie. Ja. En een half vijf jazz bij Alex. Dus er is er van alles te doen, want Zandvoort leeft. Dat dacht ik wel ja. Dat dacht ik ook. Zo. En deze plaat dacht je van, uh, hm, welke plaat is dit? Ja. Zal ik nog een stukje <tie> laten horen? Ik kom er, nee, kom er niet op. niet op. Nee, zeg het maar. Heaven 17. Temptation. Oh, zeg dat dan. Ja, oké. Okay, nee, ik ben deze dan. <laughs> dat Komt er heel goed. Waar okay. gaan we het zo dadelijk over hebben, Albert-Jan? Uh, ik zie al een papier okay. voor jullie. een gb. Oké, na die plaatje. Komt ja. eraan, zo meteen. Maar het is te laat om te We kunnen niet on leven zoals dit. Weer is het leuk om terug te horen op de Zandvoortse Radio. Deze Van Heaven 17, Jordan Temptation. CFM Race Radio, Pit Report. En dat betekent dat we snel overgaan naar collega Albert Jan Vos. Hop ja, Live, vanaf Sepa, balijzingen. Oké. Nee, daar is een grapje. <laughs> uh, ja, de MotoGP, net zoals bij de DTM, nadat zijn ontknoping, want dit weekend is de voorlaatste race, zoals ik al zei, uh, van. Uh, uh, de MotoGP, de voorlaatste race in Maleisië in Sepang. En op 8 november is dan de laatste race uh, vanuit Valencia in Spanje. Maar even over deze uh, race. De kwalificatie, kijk de tijden zijn natuurlijk daar anders. En uh, als u de tijd nog vannacht even op tijd goed te terugzet... Dan kan u vanaf morgenochtend 10 voor 8 smorgens. Oh jee, hij is 10 voor 9 eigenlijk. Dus de race meemaken. En hij is inderdaad zinderend spannend. Want als je naar de stand kijkt in het wereldkampioenschap. Dan staat Casey Stoner de Amerikaan staat op de derde plaats. Op de tweede plaats Jorge Lorenzo uit Spanje uh, en uh, Valentina Rossi uiteraard op één. Maar het aantal punten wat Valentina Rossi hier uh, bij elkaar gereden heeft zijn 270 en Jorge Lorenzo 232. Met nog twee races te gaan uh, is daar dus volop spanning. Kijken we naar uh, de kwalificatie die, vanmorgen, uh, die er vanmorgen was. Uh, ik moet trouwens even corrigeren want de RTL GP morgenochtend live is om 20 over 6. S Echt De kwalificatie Oeh. was om tien voor acht. Maar de race morgen is om uh, twintig over zes desmorgens. En uh, als we dan naar de, de startopstelling kijken, dan zien we dat Dani Pedroza op de derde plaats staat. Casey Stoner 4 vier nog even. Uh, de nummer drie in het, uh, in het kampioenschap. Maar nummer twee, Jorge Lorenzo. En natuurlijk op 1 Valentino Rossi. Dus dat wordt nog een uh, prachtige race. Ja, Rossi zou moeten uitvallen, wil Lorenzo nog een kans maken. Want de vorige race ging uh, Jorge Lorenzo onderuit. Dus die heeft toen geen punten kunnen scoren. Dus uh, Valentino Rossi gaat vertrekt morgen vanaf Pol, morgenochtend. Gevolgd door Jorge Lorenzo en op de derde plaats Dani Pedrosa. Dat, zijn, dat is de eerste starterij. Tweede starterij. Casey Stoner. Luis Kapuselossi. En Tony Elias. Dus de motorliefhebbers onder u. 20 over 6. RTL 7. G Moto GP om 20 over 6. Spanning alom. Al daar. En vanavond ook spanning alom uh, in Zalvoort om 8 uur. Nou daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. Eerst gaan we met comfort draaien. Hier is Begging. Van met komen op de radio op zaterdagmiddag. Inmiddels bijna 10 minuten voor 5 uur geworden regenachtige zaterdagmiddag. Maar gelukkig is het vanavond feest om 8 uur. Daarvoor hebben we uitgenodigd Daan en Jessica. Goedemiddag. Goedemiddag, een hele goede middag. Welkom. Nou, jullie hebben al, net al even twee heerlijke pannenkoeken gebracht. Waarvoor nog hartelijk dank. Geen dank. Want het zag er hartstikke goed uit. Laat je buiken zien, Albert Jan. Laat, laat, oh, oh ja, oh, nee, de kloof. Is, klo klo is het <laughs> klo is het los. Ik hoop niet dat mijn schoonmoeder nou mee luistert, want dan moet ik straks eten. Maar jongens, jullie uh, hebben in mei, juni de zaak overgenomen in de Kerkstraat. Klopt. En wat hebben jullie sinds die tijd allemaal gedaan? Nou, wat we, het eerste wat we gingen doen is een beetje schoonmaken eigenlijk. Want het was, uh, dat was het, wat het hardste nodig was. Ja. En uh, in de maanden daarvoor zijn we eigenlijk gaan eten door heel Nederland. Hebben we denk ik in 34 andere restaurants gegeten en bedacht wat daar niet goed aan was en wat nog beter kon. En al die ja. dingen op één hoop hebben wij een heel nieuw concept van gemaakt. En dat met een hele nieuwe zaak is eigenlijk wat er nu staat. Dat is spannend. Want ja. uh, he, jonge, jonge ondernemers uh, zitten we nu tegenover, als ik het goed heb. Ja. En uh, goed, uh, pannenkoekenhuis. Uh, Hebben jullie nog aan de opzet wat, wat veranderd? Of is het in Basics een pannenkoekenhuis? Maar ja, die ik net had, dat was gewoon een leek bijna een pizza. Maar ja. heb je nog wat aan, aan de opzet veranderd? Nou ja, wat je, wat je vaak ziet in Nederland is dat een pannenkoekenhuis uh, zit of vol met kinderen of vol met bejaarden. Hm. En wij dachten nou... Als jij met je vriendinnetje, je bent 18 of 19 of 23 en je wil uh, wat gaan eten ergens, dan moet je ook gewoon bij een pannenkoekenhuis kunnen eten. En niet bang zijn dat je elkaar niet kan verstaan vanwege de kinderen en de ouderen. En natuurlijk zijn kinderen en ouderen welkom, maar wat leuk is bij ons is dat we een concept hebben gemaakt waarin iedereen bij ons kan eten en het leuk vindt. Het heeft dus een hele, uh, een, een wat oudere sfeer, maar dat gecombineerd met wat hipper en trendy, zandvoorts uh, nou, Nederland, zullen we maar zeggen. Yeah. En dat maakt dat het een, een, een concept is voor iedereen. En dat bevalt heel erg goed, we. Maar ja, wij lazen dat vanavond dus feest is vanaf 8 uur. Hè? En dat was dan voor genodigden. Maar ja, als je zo'n artikel in het Haarums Dagblad weet ervoor te brengen, dan zijn je met je PR natuurlijk hartstikke goed bezig. Ja, dat is natuurlijk... Uh, kijk, het valt of staat met een goede pannenkoek. Maar ja, als niemand je kent, dan, uh, dan verkoop je er nog steeds geen één. En dan kan niemand het proberen. Dus ja, je moet ergens uh, de wereld in, zomaar zeggen. Ja, klopt. En uh, jij loopt in de bediening? Ja. En dan ja. heb ik het over Jessica. Ja, precies. Ik loop in de bediening. En, uh, en die bakte de pannenkoeken midden in, het, uh, midden in het restaurant. Bij de entree eigenlijk staat een grote machine waar alles uh, op gebakken wordt. Dus met mensen kunnen... Het is dus om... een soort open keuken. Mensen, mensen kunnen terwijl ze als binnen zitten meekijken wat jij uh, aan, het, uh, aan het klaarmaken bent. Ja, en laatst hadden we een, een groepje van kinderen en die mochten zelf ook even bakken. Dus dat is ook wel leuk. Ook een uh, geweldig initiatief. Ja? Leuk. En uh, ja, vandaag je zat de focus op, op vanavond. Maar wat gebeurde er vanmiddag? Nou ja. Hè? Ik denk dat we een rustige lunch. <laughs> ja. Maar... Ja. We dachten, nou ja, we, doen, we draaien nog even een lunch en dan rond vijf dan, dan doen we de deuren dicht. En dan gaan we voorbereiden, het bier staat gekoeld en dan gaan we een mooi feest bouwen. Maar ja, toen kwamen we nog even een buslading, uh, uh, bijzondere Duitsers zullen we zeggen, even ja. binnen. Dus dan heb je met 65 man opeens de zaak uh, vol zitten. Zo leuk. Uh, uh, of dan ren je je helemaal kapot met z'n tweeën. Ja. Ja. <laughs> en en nou, he, de initiatief en het vermoeien, het harde werken. Zijn jullie zeven dagen per week open of hebben jullie ook een rustdag? Nou ja, we, we, de hele zomer zijn we zeven dagen in de week open gegaan, uiteraard. Ja. En uh, nu proberen we toch wel op de maandag uh, dicht te gaan. om dan voor onszelf een beetje alles weer op orde te krijgen. In het, het zetten, winterseizoen. administratie en uh, Ja, moet en ook een gebeuren. Hè? Rust. Ja, precies. Dat doen we denken aan: mijn tent is top. En, en Jullie tent is top. Ja. Hartstikke goed. Dus administratie doe je ook allemaal zelf. Ja, ja, ja, alles. Ja, daar gaat ook veel tijd in zitten, natuurlijk. Maar gelukkig komt er versterking aan binnenkort. Oké. Okay. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Mogen wij al weten of het een, een, een, een mannelijke versterking is of een vrouwelijke versterking. Nou, ik heb erg mijn best gedaan. En uh, ik, aan, aan een kok hadden we het meest, dus het wordt een jongetje. Ja. Ah, jongens, mm -hmm. hartstikke leuk. Wanneer ben je uitgeteld? Uh, uitgeteld. Uitgerekend 3 januari. Oh, ja. uitgeteld, uitgerekend, uitgerekend. Nou, uitgerekend. Bedoel, dat vraag ik aan iemand. Ja. Die heeft. Ja, nee, die nee, nee, nee, is goed. Nee. Is 3 januari. Ja. Hé hey, jongens, omwille van de tijd, ik uh, ja. wens jullie ongelooflijk veel succes. Dankjewel. We komen zeker bij jullie eten. En uh, we houden jullie in de gaten. En we heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Nou Bedankt. hebben we het een paar keer gezegd. Vanaf uh, acht uur uh, kan je langskomen. Is het ook zo dat iedereen nu van harte welkom is? Is dat je waarschijnlijk een iets ander idee daarover. Maar iedereen kan erbij komen vanavond Daan of niet? Nou ja, volgens mij wonen er best wat mensen in Zandvoort. <laughs> en uh, is de zaak uh, ook weer niet zo heel groot. In principe is het voor genodigd. Uh, iemand die bij ons een pannenkoekje uh, wil komen proeven is natuurlijk meer dan welkom. Oké, okay, heel veel uh, succes met de zaak. Dankjewel. Dankjewel. In, uh, ja, wij gaan nog een plaatje draaien. Ik weet niet welke jij op wilde zetten, maar ik heb super Supertramp van gemaakt. Ook ja, goed? Ik ben niet boos, maar ik onthoud het wel. Oké. Okay. Van ZFM Via de kabel